11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De Gids.fm staat op het punt te beginnen met erin de kracht van Rotterdam... en het is weer uitverkoop van Nederlandse bedrijven. Het RNW journaal met Dorald Megens. D66-leider Pechtold vindt dat rond de bezuinigingen sprake is van gejojo. Bij het Kamerdebat over het sociaal akkoord wees hij erop dat verschillende betrokkenen de afspraken over de bezuinigingen verschillend uitleggen. Pechtold steunt een aantal maatregelen, maar wil geen eindoordeel geven. Op dit moment is er veel onduidelijkheid, veel onzekerheid. De enige zekerheid vandaag is dat het regeerakkoord wordt hervormd. Ik verwacht nu eerst antwoorden, ik wacht... Op doorrekeningen in juni. En daarom is het voor ieder zinnig oordeel over dit akkoord vandaag veel te vroeg. Ook SP-leider Roemer heeft waardering voor onderdelen van het akkoord. Volgens hem hebben de sociale partners, de VVD en de PVDA een flinke tik op de vingers gegeven. Maar hij heeft ook veel kritiek. Zo vindt hij dat de extra bezuinigingen niet langer boven de markt mogen hangen. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor het akkoord. Het is het zoveelste voorbeeld van een akkoord onder Rutte... waarin het woord belastingverlaging niet voorkomt, aldus Wilders. De Kamer debatteert de hele dag over dit sociaal akkoord. In een zorgcentrum in Teteringen is oud-bischop Tini Muskens overleden. Muskens was van 1994 tot 2007 bischop van Breda... en was de opvolger van bischop Ernst. Muskens is bij veel mensen bekend als de bischop met het sociale gezicht. Hij zei onder meer op tv dat het stelen van brood moet kunnen... als er geen andere mogelijkheid is om te overleven. Vorig jaar keek hij in een interview tevreden terug op zijn loopbaan. Mijn leven is een aan een schakeling van ontmoetingen met inspirerende mensen. Overal waar ik geweest ben. In Veldhoven, Nijmegen, Indonesië, Rome. Overal mensen ontmoet die voor mij een voorbeeld geweest zijn oud Tini Muskens, Hij was 77 jaar. In Londen is een grote veiligheidsoperatie op touw gezet... voor de uitvaart van de voormalige premier Margaret Thatcher. De rouwstoet met de kist vertrekt rond deze tijd van het paleis van Westminster... voor een rit door de binnenstad van Londen. De uitvaartdienst is om 12 uur in St. Paul's Cathedral. In de stad zijn 4000 politiemensen op de been. Langs de route hebben zich ook critici van Thatcher opgesteld. Thatcher krijgt een ceremoniële uitvaart met militaire eer... Eén niveau onder een staatsbegrafenis. In Nederland is vorig jaar meer energieverbruik dan een jaar eerder. Het was 1,3 procent meer. Dat komt deels doordat het kouder was. Daardoor stond de verwarming vaker aan. Daarnaast zijn er in de petrochemische industrie meer olieproducten verbruikt. Het olieverbruik voor vervoer nam juist af. Nederlanders gooiden het afgelopen jaar hun tank minder vaak vol. Ook werd er iets minder elektriciteit verbruikt... doordat grote bedrijven failliet gingen. In Groningen is een onafhankelijke ombudsman aangesteld voor de gaswinning. Het is voormalig burgemeester Leendert Klaassen. Mensen die klachten hebben over schade door aardbevingen kunnen zich melden bij een digitaal loket. De ombudsman moet nauw contact onderhouden met de NAM. Klaassen vindt zichzelf wel geschikt voor die functie. Ik woon zelf in het Groningse uh, landelijke gebied, zij het dan in een iets andere regio. Uh, ik ken Groningen heel goed en ik heb, ik heb veel affiniteit met, met Groningen en met de Groningers. Dus als je dan een de minister hiervoor benaderd wordt... dan vind ik moet je van goede huizen komen om het niet te doen. Klaassen was burgemeester van de Groningse gemeenten Midwolde en Zuidhoorn. Hij zit nu in het college van bestuur van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het weer nog. Wolkenvelden, soms ook wat zon. Vanmiddag en vanavond valt er in de noordelijke provincies wat regen. Het wordt zacht met maximaal van 15 graden op de wadden tot 21 in het zuiden. Komende nacht en morgenochtend valt er wat regen. Daarna wordt het zonnig, het gaat morgen wel harder waaien en het wordt een stuk kouder. De Gids.fm begint zometeen met de uitvaart van Thatcher en het Tweede Kamerdebat over het Sociaal Akkoord.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Bolletje, Douwe Egberts, Draka, Grols, Hoogovens... wat is de overeenkomst tussen deze bedrijven? Juist, ze waren Nederlands en nu niet meer. Althans, vele van hen. Overgenomen en in buitenlandse handen... en Bolletje en Douwe Egberts komen in Duitse handen. Is dat erg of niet? Daarover praat ik met bedrijfsadviseur en leraar Fons Trompenaars. Om succesvol muzikant te worden heb je niet alleen talent... en doorzettingsvermogen nodig, maar ook een instrument. En is dat te duur, dan is er al 25 jaar het Muziekinstrumentenfonds. En vanaf vandaag zijn ze te zien. reuzenformaatfoto's van 24 uur Rotterdam. Onder- en op bruggen, in trams, op lijnen, want Rotterdammers zijn van de straat. We zijn erbij als ze worden opgehangen. Voorbeeld, in kleur of zwart-wit? Surf naar de in Londen is de uitvaart van Margaret Thatcher begonnen. De Britse oud-premier overleed vorige week op 87 jaar leeftijd. En ze krijgt een ceremoniële uitvaart met militaire eer. En op dit ogenblik wordt haar kist van het Palace of Westminster... naar de St. Pauls Cathedral gereden. En Roel Pauw staat daar bij die kathedraal. Roel, is er veel belangstelling? Ja, het is uh, ontzettend druk hier. Ik uh, ben blij dat ik er bij tijd van toe ben gegaan... Want... Het uh, zit muur en muur vast aan beide kanten van uh, de straat, die leidt naar de stad van de St. pauls uh, Er is uh, behoorlijk wat uh, leven in de Brouwerij. Hier af en toe komt het een uh, militaire, uh, militaire eenheid voorbij, de Guards. Bussen met genodigden die kwamen een half uurtje geleden langs. Uh, er is veel belangstelling vanochtend, was het nog erg rustig. Ik ben hier vanaf een uurtje of uh, half acht uh, lokale tijd... En toen was er nog bijna geen rond, maar in de loop van de afgelopen uren is het uh, echt enorm volgestroomd. Mensen willen het toch meemaken, want uh, de laatste keer dat een premier met zoveel egaars naar zijn laatste rustplaats is gebracht, was in 1965, als ik me goed herinner, en dat was Winston Churchill. Waar is de stoep nu, Roel? Uh, als het goed is zijn ze net vertrokken bij de Chapel of St. Mary Undercross... ...en dat is uh, in het complex van het uh, Britse parlement. Vandaar gaat het met een auto eerst tot halverwege de route... ...en dan wordt de kist bij een methodistenkerk, genaamd St. Clement Danes Church... ...overgebracht op een afuit zoals dat heet. Volgens mij gebruikt het woord afuit alleen maar bij dit soort gelegenheden. Dat is een militair voertuig getrokken door paarden... En daar zit ook het kleine verschil in tussen wat een uh, ceremoniële begrafenis, uh, uitvaartplechtigheid heet, en een staatsbegrafenis. Want in het geval van een staatsbegrafenis wordt de afvuiging getrokken door mariniers en niet door paarden. Het is maar dat je het weet. Wat staat er verder te gebeuren? Um, nou, langzaam maar zeker zal de stoet met de kist uh, deze kant op komen. Verwacht wordt, vijf minuten voor elf, klokslag. Um, ...wordt de kist, de trappen opgedragen en dan begint er binnen een uh, lange uh, plechtige dienst ter ere van uh, de overleden Margaret Thatcher. die zal heel liturgisch zijn. Margaret Thatcher schijnt zich uh, al acht jaar geleden uh, bezig te hebben gehouden met de voorbereiding van haar eigen uitvaart. Dus uh, ik denk dat dat uh, allemaal tot in de puntjes is verzorgd. Is Zie er ook iets te zien van met... de aangekondigde protestenrol? Nou, vanaf de plek waar ik nu ben, absoluut niet. Um, er is ook een oproep gedaan om dat niet al te, al te zichtbaar te doen. Als het kist straks voorbij komt, zou het kunnen zijn dat er mensen zijn die zich op, het, op dat moment omdraaien... en Margaret Thatcher bij wijze van spreken alsnog de rug toekeren. Maar de politie en de politiek heeft opgeroepen om uh, er vooral een waardige uh, herdenking van te maken. En de best verslag heeft Roel Pauw eh, bij St. Paul's Cathedral. Het debat over het sociale akkoord is begonnen in de Tweede Kamer... en Joost Vullings volgt dat voor de NMS. Uh, springen de vonken er al vanaf, Joost? Nee, het valt eigenlijk heel erg mee. Alle fractievoorzitters komen ombeurten aan het woord... maar er zijn eigenlijk heel weinig interrupties. Ik denk dat dat gaat gebeuren als premier Rutte aan het woord komt... en de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher. Maar goed, aan de andere kant, iedereen maakt wel een beetje... premier Rutte belachelijk met zijn oproep om auto's te gaan kopen... en huizen te gaan kopen. Emiel Roemer bekende dat hij dit weekend met zijn vrouw uit eten was geweest... en een tapijtje onder de tafel heeft gekocht om de economie te stimuleren. Nou ja, goed, en, en Bram van Ooyek van GroenLinks, die zei, nou toch knap van onze premier dat hij met zijn vrienden dit weekend de kroeg is in geweest om de economie een boost te geven. Nou ja, voodoo economie noemde hij dat. Nou ja, dat soort dingen worden besproken. Er is veel kritiek inderdaad op het voorstel van het kabinet eh, om die bezuinigingen eventjes van tafel af te vegen en ze waarschijnlijk in september weer, weer op te poetsen. Maar aan de andere kant ziet iedereen ook lichtpuntjes in het akkoord. Alexander Pechtold van D66 heeft gezegd ja, het plan om waar jongens, mensen die uh, jong zijn en niet kunnen werken, om die te gaan herkeuren, dat vindt hij heel erg goed. De flexwet, dat mensen wel heel erg flexibel aan het werk zijn en weinig vaste contracten krijgen, daar gaat er wat aan gedaan worden. Dat vindt de SP weer gunstig. Dus zo langzamerhand zie je ook wel dat er punten gesteund gaan worden uit het akkoord. Maar de toon richting de premier in hoe hij optreedt is buitengewoon kritisch. Nou, daar die het.fm Een expositie, niet in een museum, maar overal in de stad. Op pleinen, onder bruggen, op gebouwen. En dan gaat het om reusachtige foto's die een beeld geven van Rotterdam op een bepaald moment van de dag en de nacht. De bedoeling is dat de kracht van Rotterdam wordt weergegeven. Op dit moment worden een paar van die foto's geplaatst op het Oleanderplein. En daar is ook verslaggever Robert-Jan Boy. Robert-Jan, wat staat er op die foto's? Wat kun je zien? Goedemorgen Felix. Hij is uh, vooral groot, de foto. Sterk uitvergroot. Hij wordt momenteel geplakt tegen een soort uh, speelhuisje op het uh, Oleanderplein... in uh, Rotterdam-Zuid, in de wijk Feyenoord. Een wijk die gerenoveerd is, die bestaat uit uh, wat nieuwbouw. Het plein uh, ja, heeft wat speeltoestellen... Wat uh, boompjes, wat verse tegeltjes en gaan zo maar door. Een frisse indruk maakt het. En hier dus die foto. Ja, het is een afbeelding van een, uh, een flatgebouw. Met daarvoor een enorme garagebox die beschilderd is. Ik zie een blauwe lucht, ik zie een groen weiland. Ik zie wat ganzen lopen. En vlak daarvoor, op een echt gasveld, staat een echt schaap. Dat geeft eigenlijk een hele ja, aparte indruk. Meneer komt hier voorbij, staat te kijken en is meteen enthousiast. Hartstikke goed hier. Deze foto is hartstikke goed voor mij. Waarom? Ja, want ik vond het lekker schoon en lekker beetje Zichtig en mooi voor mij, weet je wat. Zo wel leuk gewoon. Het geeft een schone, schone opgeruimde, een vrolijke indruk. Brian krijgt schone. Vrolijke indruk, ja, indruk. Ja, ja. Het hele voor mij hartstikke goed. Nou, voorlopig blijft ze ook hangen, terwijl hier nog een baan wordt opgehangen. Want de foto hangt trouwens nog niet uh, helemaal. Ik denk dat die zo'n drie meter uh, breed is, zo'n beetje. Anne Bloemendaal, ja, van de kracht is, van Rotterdam. Dit is inderdaad uh, ongeveer drie meter. Ik ben heel blij dat we weer op het Olijanderplein uh, een foto mogen plaatsen. Oh, dat was vorig jaar ook zo? Ja. ja. En nou is de fotografe Eva Flendry. die is er niet. Nee, die zit in het uh, oosten van het land. Noordoosten zelfs. Dus ze zit echt een entweg en met een opdracht. Dus die kon, uh, die kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Want we zijn natuurlijk benieuwd waarom ze deze foto heeft gemaakt. Nou Eva is heel erg geïnteresseerd in groen, duurzaamheid. En met name groen en duurzaamheid in de stad. En dat ja. fotografeert ze graag. Ja. Dat is ook haar hele serie waarin onder andere daktuinen... maar ook echt het groen in de stad is gezocht en gevonden. Er staan nog andere fotografen hier. Hier bijvoorbeeld Milaan uh, Boonstraan. Hoi, goedemiddag. Uh, waar ik ben je gefotografeerd? Uh, Hoek van Holland. Ben ik uh, op zoek gegaan naar... Ja, in Hoek van Holland zelf en op de Maasvlakte. Naar de, de kracht van Rotterdam. En dan zie ik hier een kleine foto meegenomen. Want ter ja. plekke wordt die ook opgehangen. Waarop eigenlijk? Waarop wil Jouw foto? Die, die alfoto, waar komt die op? Uh, op Schouwburgplein. Komt die te hangen op een... Uh, een ja. boot zie ik een hele grote boot met een persoon die ervoor. voor langs loopt. Wat? Voor mij echt de kracht van Rotterdam, de, de haven... De, de mensen die erin werken en de, de, de grote boten. Jeroen Ariens, ja, ook de fotograaf. Hij heeft gefotografeerd. En iedere fotograaf heeft een bepaald deel van de dag en de nacht... voor zijn rekening genomen. Ja, dat klopt. Jij tussen vier en zes. Ja, ik ben naar Einsmonden gegaan en... Ik ben daar op zoek gegaan naar ruimtes waar mensen samenkomen. Uh, je ziet hier, eigenlijk is het een... Een, een partytent, een afgebroken partytent. Ja, het is inderdaad een skelet van een partytent die bij een uh, moestuininitiatief staat. Ja. En, ja... Ja, zeg het maar. <laughs> ja. Wat wil je daarmee bereiken? <laughs> nou, wat ik er interessant aan vind is dat er uh, mensen zijn geweest... en het daar eigenlijk desulaat hebben achtergelaten. Dus het samenkomen is... Niets meer daar, maar wel zichtbaar. Menno Boma. Ja, goedemorgen. Waar hang jij? Ik hang, dat weten wij nog niet waar ik hang. Ik heb in ieder geval de foto van Noord-Blijdorp gemaakt. Dat ja. was deze foto, zoals je hier ziet. Klein uit. Een lasser zie ik in een straat. Juist. Een beetje donkere straat. Ja. ja, het is ook wat laatst op de dag, hè? Tussen 6 tussen en 8 fotografeerde jij. Ja, klopt. Klopt, klopt. Waarom deze foto? een Lasser in een straat? Nou, omdat ze vooralsnog vond ik noord blijdorp vond ik echt wel echt het. Het dorp in Rotterdam. Dus ik ja. ben echt op zoek gegaan naar de kleine ondernemer in Rotterdam. En daar een beeld van te maken. Wat is nou precies de bedoeling, Anne? Nou, de bedoeling is dat we eigenlijk een ander Rotterdam laten zien. En ik probeer dan ook het ene Rotterdam aan het andere te laten zien. Zoals de haven te brengen in het centrum. En zo proberen we ook het centrum. Nou, ik heb nu dan Blijdorp. Nee, um... Hilgersberg, dat, dat komt op Futureland in de haven. Dus ik probeer daar zo'n groot mogelijke afstand mee te overbruggen. Ja, maar en dan moet je wel de hele stad door... om ja. alles te kunnen bezichtigen natuurlijk, die expositie. Ja. Is dat niet een nadeel? Nou, gelukkig wonen Rotterdamers zowel in Noord als in Zuid. Maar op de website komt op de expositiepagina... alle plaatsen komen daar te zien. Ik kijk nog even naar links. Daar zijn de plakkers nog bezig. Even kijken. Plakker. Even plakker. Hoeveel banen komen er nog? Nog één. Wat vind je ervan, want normaal gesproken hang je reclameposes op? Ja, het is weer eens wat anders natuurlijk. Apart effect is het, hè? Ja, zeker weten. Het flirt de buurt wat op. Het flirt op, het is vervreemdend. Maar het is ook, ja, dat je zegt, hé, hey, hé. Hey. Dat is toch de bedoeling? Ja, zeker. Maar uh, nou, ik ben ook heel erg blij met reacties zoals je hier uit de buurt hoort. En dat je nu dus het centrum, echt de kruiskade op het Oleanderplein hebt... Maar wat nou de kracht van Rotterdam is? Dat weten we allemaal nog niet. <laughs> <laughs> er is, het, het is zoveel mogelijk in zo'n grote stad. Er is zoveel te doen. Voor iedereen is het weer wat anders. Felix, ja? je hoort het. Uh, vanaf vrijdag hangt, hangt alles. En tot eind juli is het te bezichtigen. Pak de fiets en ga op pad in Rotterdam. Zal ik je nog Dankjewel. eens wat vertellen, Robert Jan Boy. Die uh, foto's van die twaalf fotografen die zijn te zien via onze site de gids.fm. De gids dat is makkelijk op te zoeken, natuurlijk. Je opent een browser, je tikt bovenin de gids.fm en uh, dan zie je onmiddellijk een link staan naar uh, die prachtige foto's die daar in Rotterdam worden geplaatst, onder andere op het Oleanderplein. Welke muziek gaan we draaien? Ik ben buitengewoon benieuwd. Searching for nummer blijft dit nog altijd. Hè? Neil Young en Heart of Gold. Uh, favoriete nummer van onze volgende gasten. Of een van de favorieten. Want echt een Neil Young fan. Hè? Wanneer ja, komt hij weer? 5 juni. 5 juni uh, in Ziggo. En dan komt met, hij uh, met, met, uh, met alle volgelingen. Gaat u dan naartoe? Ja, ik heb de hele familie uitgenodigd. Het oh. uh, wordt heel leuk. Een duur concert dan. <laughs> ja, ach, voor Niel is niks duur. <laughs> en dat is tegenwoordig ruig, hè? D ja, dit was zo een mooie werk van Harvest in 1972. Ja, ja, ja, ja, ja hij wisselt af nog steeds. akoestisch en, en, en keihard. Dat is ook zo mooi van die jongen. U bent zeer benieuwd wie hier zit. Nou, dat hoort u zo. De Gids.fm De Gids.fm Malon boletje. <laughs> ah, shit. Boreen die toaien. Ja, ik zo ik wil bolletje. Ik wil bolletje. Vooral die eerste zinnen. Deze reclame van het bekende beschuitmerk spreekt tot de verbeelding. Deze maand werd immers bekend dat bolletje in Duitse handen komt. Net als Douwe Egberts. Deze bedrijven met oer-Hollandse namen zijn er met twee... in een lange reeks van overnames door buitenlandse concurrenten. Goed of niet goed voor Nederland. Bij mij zit hoogleraar Internationaal Management... Fonds Trompenaars, tevens directeur van het viesbureau Trompenaars Hampton Turner dat de overnames en fusies begeleidt. Goedemorgen, meneer Trompenaars. Goedemorgen. Dit soort overnames van Nederlandse bedrijven... is schering een in inslag geworden. Ik denk dan aan Stork, ik denk aan Wegener, ik denk aan Grols... aan TNT of TNT, aan Nuon, aan HoogOvens. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Is dat erg eigenlijk? Nee, ik denk niet dat het erg is. Ik denk dat je overgenomen wordt omdat het een reden heeft. Nu gaan er vaak overnames niet goed. Maar als je nu kijkt naar, laat ik zeggen, de, de hypothese... Wij, ver, wij verliezen Nederland aan het buitenland... Nou. Dat is uh, deels waar als je Nederland definieert als uh, de aandeelhouder. Als je kijkt naar merken, typisch Nederlandse merken, Drosten, Fans, uh, maar ook Douwe Egberts. Ja. Ten eerste zaten ze al in buitenlandse handen. Uh, Sarah Lee in het geval van Douwe Egberts. Dat gaat nu naar andere uh, eigenaars. Maar ik vind Fans en, en, en De Ruiter eigenlijk nog mooiere voorbeelden. Want dat zijn eigenlijk producten die alleen maar in Nederland worden verkocht, die hebben al lang buitenlandse. Eigenaren die zelfs nog wisselen ook. Want die harenslag wil niemand in het buitenland, alleen Nederlanders. Ja, ja, ja. eigenlijk wel. En, en, en die mooie beschuit met muisjes, weet je. En, er is wel export, maar die gaat naar oude Nederlanders... in Canada, in, in Australië. Uh, heel, heel interessant. Dus even terug op de vraag. Ik denk dat weliswaar met het aandelenkapitaal... Uh, gejommeld wordt, links en rechts, buiten, ook buiten Nederland. Van de ene buitenlander naar de andere. Maar dat de producten nog wel erg Nederlands kunnen zijn. Ja. Van Melle bijvoorbeeld. Hè? Van Melle is een prachtig voorbeeld waar, waar het door een Italiaan, geloof ik, is overgekocht. En daarna enorm succesvol is geworden. Ik zie Van Melle overal liggen. Um, zowel in Nederland, maar ook in een hotel in Hongkong. Dat worden nu als, als kleine snoepjes aangeboden. Maar het is een Italiaans bedrijf. En Bolletje en Daalweg, best is het een goede zaak dat zij zijn ze dan overgenomen? Ja, ik, ik, ik denk dat er altijd een reden voor overname is. Als je douwe best heeft echt na, met name denk ik de opkomst van uh, Nespresso... enorm gestruggeld met hoe kunnen wij de koffie nog goed in de markt zetten. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik heb... Soms niet altijd even positieve indruk als ik Douwe Egberts koffie. Van die siroop in, in bedrijfskantines, uh, dat kan niet meer. Nee. Dus als het dan slecht gaat, dat heeft ik ook gezegd. Wij moeten bijvoorbeeld bij Senseo, hè, een product van, van Douwe Egberts uh, met, met, met, met Philips. ik is de chef, hè? I, ja, maar daar zat te weinig koffie in. Dus ik denk dat Douwe Egberts echt de weg kwijt was. En dan word je overgenomen. Zo gaat dat. En bolletje, dan was dat noodzakelijk om overgenomen te worden? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat bolletje, zeker met alle diëten die op het ogenblik uh, rondgaan... ook een prachtig product is in het buitenland. Hè. De, de, de, de overnames bijvoorbeeld van een typisch Nederlands product... als fans en de Ruiter. Dat hou je in Nederland. Bolletje zou wel eens overgenomen kunnen worden. Ten eerste omdat de marges tegenwoordig allemaal teruglopen... om het in een wat groter geheel te krijgen. Uh, hoewel er... Daarvoor een overname is geprobeerd te doen op bolletje. Maar dat werd te groot. Hè? 80% van de markt. In Nederland. Uh, in Nederland. Ja. Um, uh, ik denk dat, dat de Duitse overname wel eens een, een overname zou kunnen zijn. Om het ook verder te gaan exporteren naar andere delen van, van Europa. Um, en, en dat zijn dan redenen om, om een bedrijf over te kopen. Het is natuurlijk een prachtig bedrijf. Waar komt het door dat we uh, de, uh, bedrijven die buitenland zijn geworden. Toch een Nederlands gevoel kunnen houden? Nou, dat, dat zie je uh, allereerst om de reden van de overname. De, de, vaak worden ze overgenomen in een pakket. Hè, de, de hele voedselketen van CSM, waar uh, de fans en de ruiter uh, onder, onder vielen. Uh, die uh, is in zijn geheel verkocht. En er zijn een aantal producten waarvan ze zeggen: hé, hey, dat gaan we vergroten. En dat gaan we internationaal maken. Uh, en een aantal producten zeggen, ja, zo Nederlands, maar die gaan we niet stoppen. Die zijn rendabel binnen Nederland. Laten we gewoon lekker doorgaan. En dan is het helemaal niet erg om uh, een internationale aandeelhouder te krijgen. Maar er moet wel gevoel zitten voor de markt. Kijk, als je alleen maar zaken koopt om dan de niet zo geweldig uh, lopende bedrijven meteen te sluiten. Ja, dan heb je een overname die Nederland wel eens pijn zou kunnen doen. Ja, toch zie je um, ja, veel van, van dat rare gevoel opkomen... op het moment dat er een voetbalclub wordt overgenomen door een sheik uit Arabië. Ja. Dan wel een Rus ja. met veel geld. Ja. Ja, dat, dat gevoel heb je dus bij die Nederlandse bedrijven niet? Nee, ik, ik denk dat, dat er een aantal Nederlandse bedrijven echt Nederlands zijn gebleven. Dat, dat wordt ook in Nederland geproduceerd. Ik ben het helemaal met je eens... Maar het is wel interessant als je Ajax neemt, hè, ja. waar we dicht bij huis houden. Hoeveel Amsterdammers spelen daar nog in? Ik, ik kan maar uh, onze tijd nog herinneren in de, in de 70 e jaren... dat drie kwart van Ajax uh, Amsterdammer was. Uh, of uit de omstreken. Daily Blent, hè? <laughs> ja, het zal wel Almere zijn, dat weet ik niet. Maar uh, wat, wat, ik, wat ik poog te zeggen is dat, dat Ajax voor 80% uit buitenlanders bestaat. Met name Denen in dit geval, maar dat, dat wisselt ook. Maar kijk naar Feyenoord. Dat, dat, dat zijn heel veel Nederlanders die daarin spelen. Dat is waar, nee, maar we ja. hadden het even over Ajax. Ja. En, en, en, en toch, ik ben een Ajax-fan, uh -huh. heb je dat gevoel van ik ben voor Ajax. Dus er is een, het punt wat ik wil maken, er is een mogelijkheid... dat je toch een, een Nederlands gevoel hebt, een Ajax-gevoel, een Amsterdams gevoel... terwijl er geen Amsterdammers in dat team zitten. Uh -huh. en, en, en dat is een, een heel interessant fenomeen... wat je ook kan krijgen met buitenlandse overnames. En neem, neem KLM Air France. Ik zit nou toevallig vanmiddag weer op zo'n KLM-kist voor zes, zeven uur. En het is echt Nederlands. Hè? Slechte stoelen, <laughs> aardige bediening, laat ik lief zijn. Uh, en dat is Nederlands gebleven, ondanks, uh, ondanks dat KLM is overgenomen door Air France. Misschien hebben die nog slechtere stoelen. Ja, Air France. Maar het gaat beter worden, heb ik maar begrepen. Maar nou dan word je overgenomen als bedrijf door een, door een Amerikaans bedrijf, ja. bijvoorbeeld. Dan is er ineens een totaal andere bedrijfscultuur. Die is ja. veel en veel harder. Je moet harder werken. Je, je krijgt veel minder vakantie. Normaal gesproken ja. in Amerika is dat althans gangbaar. Ja. Die werknemers moeten niet zeiken, maar gewoon slikken. Ja. Werkt dat zo? Uh, vaak wel. Dat zijn de slechte overnames. Vergeet ook niet dat... Uh, er zijn veel overnames, hè, op korte termijn 50%, op langere termijn rond de 60% mislukken. En vroeger was het nog omdat je gewoon te veel betaald had, hè, want, want succes wordt gemeten in, in renda, rendabiliteit. Maar als je, als je kijkt naar um, um, uh, waarom overnames wel goed gaan, is dat het en die zijn er ook, Amerikaanse bedrijven die zeggen, ik weet waarom ik jou heb overgekocht. Uh, ik heb namelijk zelf kunnen groeien, dat heb ik niet kunnen doen. En, en dat zijn voorbeelden die er ook zijn... waar bedrijven dus hun lokale autonomie behouden. prachtig voorbeeld is een Frans bedrijf, Vinci. Uh, Vinci is een zeer groot constructiebedrijf... maakt ook uh, powercentrales, uh, uh, uh, et cetera. Die heeft, als ze iets overkopen... Gezegd, wij centraliseren één ding en dat is de leiderschapsstijl. En voor de rest zoek je het maar uit, hè, bewijs van spreken. Ja. Er zijn andere voorbeelden. Ja, maar een minder prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld Organon. Ja, de, ja, dat is MSD. Het, nou, helemaal, helemaal waar. En dat, dat uh, gaat dus ook niet goed. Uh, een prachtig voorbeeld vind ik Organon, waar een Amerikaans bedrijf binnenkomt met hele andere redenen dan de kroonjuwelen uit Organon te halen. Maar gewoon te zeggen, wij worden groter, groter, groter, groter. Ja. Uh, het is zelfs vaak ook het geval dat ze de concurrentie willen vermoorden. En toen heeft de politiek nog geprobeerd om organon te redden. Ja. Maar moet de politiek in dit soort gevallen bij overnames... niet meer de vinger aan de pot houden? Vinger aan de pols is een goede uitdrukking, maar dat is dan wel alles. Want ja, ik heb vele dingen gezien die de overheid zelf doet. En dat is ook niet altijd tot het grootste succes gaan leiden. Maar uh, uh, ik denk dat het heel, heel verstandig is dat een organisatie die iemand overneemt... ook denkt, waarom neem ik deze organisatie over en hoort daar flexibiliteit bij? Of juist, wij gaan meer standaardiseren. Hij is hoogleraar internationaal management aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en directeur van adviesbureau THT. Waar gaat de reis heen Zometeen, meteen? Zeven uur? Dubai. In Dubai ga ik een bedrijfje kopen. Naar nou, nou, geintje. Veel ja. plezier daar. Je gaat een bedrijfje kopen. Dat heb ik dan nooit. Tot twaalf uur nog. Het Muziekinstrumentenfonds bestaat 25 jaar en viert tijd met 100 concerten. En onze altijd alerte politiek voor een Midweek Den Haag. Het is, is één... Radio 1 ja, het nog wennen. Het is één over half 12, hier is Dorrald-Megens met het NOS-journaal. Het grootste deel van de oppositie in de Tweede Kamer geeft nog geen eindoordeel over het sociaal akkoord. In het debat over het akkoord bleek dat veel partijen waardering hebben voor onderdelen. Maar ze vinden dat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken. Dat zullen ze later doen. PVV-leider Wilders heeft zijn mening al wel gevormd. Hij heeft geen goed woord uh, ervoor over. Hij noemde Rutte de beste premier die de PVDA ooit heeft gehad. NSP-leider Roemer vindt dat de sociale partners de coalitiepartij... een flinke tik op de vingers hebben gegeven. Hij vindt het akkoord op veel terreinen een correctie van het regeerakkoord... al gaan de aanpassingen hem niet ver genoeg. In Teteringen is oud bischop Tini Muskens overleden. Hij was van 1994 tot 2007 bischop van Breda. Muskens werd door zijn bewogenheid al snel het sociale gezicht van de kerk. Zij onder meer dat het stelen van brood moet kunnen... als er geen andere mogelijkheid is om te overleven... Ook was Muskens voorstander van condoomgebruik als middel om aids te voorkomen. En verder kwam hij in het nieuws met zijn voorstel om de vrije tweede Pinksterdag in te ruilen voor het suikerfeest. Tini Muskens was 77 jaar. En voordat Willem-Alexander koning is, zijn er naar hem al meer basisscholen vernoemd dan naar zijn moeder. De Algemene Onderwijsbond zegt dat er 46 scholen zijn vernoemd naar het aanstaande staatshoofd. De naam van Beatrix staat op de gevel van 42 scholen. En Julianescholen, die komen 40 keer voor. Het zijn de hoofdpunten. Over naar de enige die loopt als dus de rest stil staat, John Bakker. Dat klopt helemaal. De A7 van Horen naar de afsluitdijk, Die is tussen Wieringerwerf en Den Oever helemaal afgesloten. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. U kunt omrijden. Volgt daarvoor de borden met uitwijkroute U28. Oh. Met Felix Beurders. Iets meer dan een uur geleden begon de Tweede Kamer... aan het debat over het Sociaal akkoord. Bij mij aan tafel zitten de vaste politieke junkies... die dat debat tot nu toe hebben gevolgd. Peter Kee, hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman. Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en joop.nl. En dit keer is ook aangeschoven politiek eh, historicus Koen Vossen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is uh, de afgelopen dagen al de nodige kritiek te horen geweest... op dat sociaal akkoord. Komt hij ook naar voren in de Kamer? Ja, ja zeker. Um, ik heb nog geen enthousiaste reacties gehoord... behalve die Diederik Samson, die heel erg uh, enthousiast was. Ja, die daar staat als minister van Akkoorden. Dus die... Uh, die het uh, die, die, ja. die, vooral het kabinet verdedigt. Dus die staat eruit. Hij krijgt vragen over de PvdA... en hij praat, zeg maar, over het uh, kabinet. Dat valt wel op. Wilders, die ging er uh, vol, vol in natuurlijk, as usual. Voor de rest viel mij op dat uh, Roemer uh, erg gedetailleerd was. En het aardigst tot nu toe vond ik Ari Slop. Die vond ik toch wel eigenlijk wel goed wie analyseerde... Heren, even tussendoor. We gaan naar Londen. Margaret Thatcher, de uitvaart daarvan, vindt plaats van de ex-premier. En Anne Saanen staat ergens in Londen. De vraag is Anne, waar ben jij precies? Uh, op dit moment ben ik vlak uh, bij Oxford Street... en ik uh, volg uh, de, uh, de uitvaart van Margaret Thatcher hier op een scherm. En wat gebeurt er op dit ogenblik? De kist van Margaret Thatcher is zojuist overgeplaatst op een afuit. Dat is een onderstel van een kanon, getrokken door paarden. Hierop zal ze verder richting St. Paul's Cathedral worden gebracht. En waar de openbare dienst zal beginnen. Voor haar uitlopen loopt een militaire kapel. En tien militairen uit verschillende regimenten begeleiden de ja, koets, zal ik het maar noemen. En die militairen hebben iets te maken met de Valklandoorlog. Langs het laatste gedeelte van de route zullen zo'n 700 militairen langs de weg staan opgesteld. Uh, er zijn veel mensen op de benen om afscheid te nemen. En in het komende kwartier zal de kist bij uh, sint Paul's Cathedral aankomen. Anne Saanen vanuit Londen. Het kabinet heeft zoals bekend hulp nodig in de Eerste Kamer. Het CDA zou daarvoor kunnen zorgen. Maar Buma was gisteren erg afwijzend... Hoe staat hij uh, in het debat? in, de, in dit Hij is sociale was nog koord. niet geweest toen wij hier ja, aanstaken. Hij nog helemaal niet geweest. Op nee, hij moment... komt als laatste. Dus je krijgt nu nog Samson. Samson was bezig, nu Zijlstra komt nog en Buma uh, sluit af. En binnen de VVD is er enige oneenigheid over dat sociaal akkoord. Factievoorzitter Zijlstra zag het niet zo zitten dat die 4,3 miljard extra bezuinigingen uh, in het akkoord zijn geschrapt, dan wel vooruitgeschoven. Ligt Zijlstra dan ook in het debat uh, straks uh, dwars? Ja, dat moeten we wel even afwachten, maar de, dat lijkt me wel. Nou ja, ja. ja de, de, de wilders zijn natuurlijk, de VVD gaat rollenbollend over straat, dat zijn dat wel zijn favoriete termen om iedereen over straat te laten rollenbollen. Maar ja, er wordt af en toe op gewezen. En dat vroeg eigenlijk ook, uh, uh, Rumor ging er ook in toen Samson uh, sprak van waar sta je nou eigenlijk? Sta je aan de kant van de VVD of sta je aan de kant van de vakbond? Ja, worden hij en Rutte dus aangevallen op hun verschil van inzicht? Ja. Ook vanzelfsprekend, ja. Uh, overigens, zei Rutte in, dat, uh, in het toelichting op het Sociaal Akkoord, dat in het najaar gekeken werd of die bezuinigingen nodig waren. Uh, Zijlstra zei erop een paar dagen later dat die bezuinigingen sowieso, dat hij ervan uit dat die bezuinigingen nodig waren. Weet je, hoeveel licht zit er eigenlijk tussen die twee standpunten? Dat vraag ik me wel eens af. En dat wordt door de Telegraaf voor het wel heel erg zwaar aangezet. En heeft Wilde zich al laten zien aan de interpolatie. -mieter. Ja, als eerste ging hij erin. en het was, zeg maar, We hadden net de Valkontoorlog als een torpedo ging die op het kabinet af. Met uh, de, eigenlijk dat enige speech waarvan je zegt... die is geschreven voor Nieuwsuur, niet voor de Kamer. En dat is soundbitee naar Nou, ook wel voor de Nederlanders is die geschreven. Voor de ja. niet voor de parlementariërs. Voor het journaal, ja. Ja. ja. Hij refereerde ook aan het optreden van premier Rutte in Nieuwsuur, hè?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 En ja, lijkt een beetje op dat Chakka gedoe waar Buma mee uh, schermt. Ja, maar nou, we weten nog niet waar Buma nu mee gaat komen, maar dit is tot nu toe, zeg maar, degene die het helderst verwoordt, uh, er gewoon hard tegen in gaat. Ik vond daarentegen wat ik net al zei, Arie Slob, die zegt van die kwam met zijn CD'tje van een, de, het happy song. En die zegt van ja, kijk eens, dat is wat de premier van ons vraagt, hè, om een vrolijk liedje te zingen. Maar uh, ja, er zijn intussen wel een aantal problemen waar gewoon Nederlanders echt mee te maken hebben. En die ja. kunnen niet zo happy zijn. Nou ja, Slob deed het op een blijmoedige manier. Uh, bij Wilde zag je weer, zoals van ouds, tekstschrijver Bosman er doorheen uh, schijnen, zeg maar, met deze knalharde teksten. En uh, dat blijft toch altijd het moment dat je even opveert uh, in het parlement. Want uh, luide taal, duidelijke taal en uh, scherp, weet je wel, spitsvondig. Hij vindt... is ook de enige die zo praat. Geert Wilders en de PVV die staan ook centraal in het nieuwe boek van Koen Vossen... met de titel Rondom Wilders. En vandaar dat Koen Vossen ook dit keer bij het Forum Midweek Den Haak is aangeschoven. Uh, de de PVV-leider, sorry, heeft hij iets te winnen in het debat vandaag? Nou, hij heeft uh, te winnen dat hij zichzelf heel duidelijk profileert... als uh, de protestkandidaat. Uh, ja. Dus uh, als dit mislukt... Dan, eh, dan kan hij daar graag bij spinnen. En hij manoeuvreert zich echt duidelijk in de positie... Dat, eh, dat hij tegen de kiezers kan zeggen van... luister, als, hè, als, als ze er een potje van maken... Dan, en zeker voor de VVD-kiezer, dan weet u mij te vinden. Denken jullie er ook zo over? Nou, het wat wel opvalt, als ik naar dit debat kijk, dan, ik, moest toch een beetje, ik kreeg een beetje 2001-gevoel. Al die uh, fractievoorzitters zijn allemaal op elkaar gericht. En hij is de enige die zich daar buiten plaatst. En eigenlijk uh, achter die microfoon tot het Nederlandse volk spreekt. Dat is wat hij doet. Nou, hij is ook de enige die, die van tevoren heeft gesteld dat hij geen Jota van dit sociaal akkoord gaat steunen. Dus uh, alle andere partijen laten daar nog wel openingen. Dat ze op deelgebieden akkoord gaan. Ja, hij, is, hij is duidelijk gericht op de volgende verkiezingen. Zeker. En niet om het bereiken van uh, praktische resultaten. En bij die volgende verkiezingen wil hij vooral de VVD-kiezers uh, Ja, Dan wil hij uh, klaarstaan voor al die proteststemmen. En vooral van rechts. Uh, ja. Dus nee, ja. dat, is, dat is een strategie. Ja, van de verbrande aarde zou misschien dus, kunnen noemen. Denk je dat nou echt? Want ik had het idee bij de laatste verkiezingen. dat hij er helemaal niet op uit was om uh, veel groter te worden. dan dat hij nu, op, dat hij nu is geworden. Is die er eigenlijk wel op uit om zo groot te worden? Ja, dat, dat is een vraag die, die inderdaad wel vaker te sprake is gekomen. Ik denk dat hij bij de vorige verkiezingen inderdaad... dat het hem goed uitkwam dat hij enkele rotte appels... uit de, de fractie kon verwijderen. En dat hij nu heel langzaam, heel gecontroleerd... Eh, eh, zal hij wel proberen groter te worden. Maar inderdaad, hij wil niet te snel. Dat is, dat is denk ik wel waar. Uh, maar hij wil uh, door deze strategie te kiezen... wil hij zichzelf echt heel duidelijk profileren. Als, want hij, er is maar één mogelijke. Voor hem om ooit nog invloed te krijgen, nou, dus als meer, hij de, de grootste meerderheid wordt, nou niet eens absoluut kijk, als je de, de grootste wordt, dan is het natuurlijk ook vrij ingewikkeld om uh, om hem heen te, te te komen. Dus uh, als als als hem dat zou lukken, dat hij uh, de grootste wordt, dat hij zeg maar 35 zetels krijgt. Ik denk niet dat hem dat ooit gaat lukken, maar goed, dat zou die misschien kunnen uh, uh, uh, ambiëren. Ja, dan kan die invloed op het beleid gaan krijgen. Maar is die hij nu stabieler dan dat hij geweest is? Uh, ik heb wel het idee dat hij de, de, de, de, de, de meest rotte appels zeg maar eruit heeft gegooid. Als je ziet wie er op zijn kandidatenlijst stond in 2012... dan waren het op twee kandidaten daar. Allemaal kandidaten die al een keer eerder ergens kandidaat hadden gestaan. Die dus nou ja, alle zekere geschiedenis binnen de partij hebben. Er blijven een aantal tikkende tijdbommetjes. Uh, Dion Graus blijft een, iemand waar veel vrevel over is binnen de fractie. En waarvan in jouw boek ook te lezen is waarom je nog in de fractie zit. Tenminste, de veronderstelling. Het maak je wel. Uh, hij dat dan even uit. Ja. Nou, dat laat ik Koen graag doen. <laughs> nou, dat, ja, Marcel Hernandez schrijft in zijn boek... dat uh, Dion Gauss zou bepaalde informatie over uh, Willers hebben... Uh, waarmee hij hem zou chanteren. Welke informatie is dat? Ja, dat wordt er nooit bij verteld. Waar zou dat over kunnen gaan? Uh, dat is, uh, daar heb ik nooit iets heel duidelijks over. Ik Iets aan Limburg, nou ja, daar heb ik nooit iets duidelijks over, geho over gehoord. Maar het zegt volgens mij meer, het zegt niet zozeer iets over dat er echt iets is. Maar meer over dat er heel veel vrevel is binnen de fractie. En ook verbazing over de machtspositie van Dion Graus. Want uh, ja, uh, met alle respect, <laughs> begin je zo'n zin dan altijd. Maar Dion Graus is, maakt niet een heel sterke indruk als parlementariër. Heeft dat, dat dierenstandpunt uh, heel sterk naar binnen gebracht. Wat ervoor gezorgd heeft dat men met die rituele slacht... Uh, Joodse kiezers uh, van zich heeft vervraagd. Ja. En ook Joodse geld schiet als me, uh, misschien uit Verenigde Staten. <laughs> dus daar is veel verbazing over geweest. Hoe kan het dat die man zo machtig is? Hij kan zich bepaalde vrijheden veroorloven... Ja, die andere, andere fractieleden helemaal niet kunnen. Ja, daar is wat vrevel over inderdaad. Ja. En is dat het enige vrevelpunt nog binnen de fractie? Nou, dat is, het, dat is het, voor mij het voornaamste uh, vrevelpunt. Uh, Mooi woord, hè? Je, je, Ronald van Vliet is ook een beetje een, een, een, ja, een ongeleid projectiel, uh, zo nu en dan. Dus dat zou misschien ook nog eens problemen kunnen opleveren. Maar die maar, weet niks van Wilders van Vliet. Nee, die weet, die weet er niks van. En het is, nou ja. Uh, uh, nou, ik die denk dat de rest real, zijn redelijk, redelijk trouwe uh, adjudanten. Ja, het dat zijn, dat zijn trouwe uh, legionairs. En... Van Vliet is degene die het dichtst bij de VVD staat. Dus het dichtst bij de normale partij is ook een man die zich in nieuwspoort laat zien. Uh, wat, wat andere fractieleden niet doen. Dus Van Vliet staat nog een beetje apart van die PVV-fractie. Uh, de rest is echt heel loyaal en trouw aan Geert. Zegt Peter K. Francisco Van is het jammer dat al die anderen eruit zijn? Ja, dat is nou ja, een mooie voedingsbron. Wat je zou kunnen zien is. Ik, ben, ik denk wat dat betreft wat anders over dan uh, Koen. Uh, in alle bescheidenheid. Maar dat, ik denk dat hij zich bewust heeft teruggetrokken. In een heel klein clubje. En dat zie je ook aan het Ik ben, was verbaasd over het feit dat hij niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. En de, de anderhalf miljoen kiezers waar hij vaak mee uh, schermt. Die laat hij gewoon in de kou staan. Ja, hij, hij doet heeft, nog wel mee. Maar hij hij heeft twee slechts, plekken, ja. ja maar dat, dat is alleen maar vanwege de dubbelfuncties. Hè. Er zitten veel mensen die daar door dubbel geld vangen. Wat erg handig is. En die zitten in Den Haag in Almere, en Almere. Daar, daar hou je dat voor in stand een uh, toelagen. En voor de rest... Uh, lijkt hij niet bezig. Uh, We hebben in de vorige verkiezingen gezien dat hij klasjes had... trainingen, mensen opleiden of zo. Daar zie je allemaal niets van terug. Nee, maar het hij is het niet bezig. te snel te groot, waardoor uh, het niet meer controleerbaar was... en het te veel maropietjes pietjes in plaats van dat hij zich zijn tijd besteed aan het uitbouwen van zijn partij... is hij een boek gaan lanceren in de Verenigde Staten, wat mislukt is. Hij is naar Australië gegaan. Hij is gekozen voor een internationale carrière... in plaats dat hij bezig was om in Nederland een partij op te bouwen. Jawel, maar het gemeente daar, is hij, dat, daar is hij ook niet op uit. Koenvosser. Daar ben ik het wel mee eens. Uh, kijk... Uh, uh, dat is veel te veel gedacht vanuit een traditioneel uh, model van een partij met allemaal afdelingen in het land. Uh, Wilders die redeneert veel meer zo. Ik de, alle aandacht in Nederland als om politiek gaat is gericht op het Binnenhof. Uh, er is bijna niemand meer geïnteresseerd in Provinciale Staten. Gemeenteraden valt ook behoorlijk tegen. Uh, het buitenparlementaire partijleven stelt in de meeste gevallen niks meer voor. Dus het is, ja, ze noemen het wel eens een toeschouwersdemocratie en het podium is de Tweede Kamer. Dus daar moet je, en daar heb je een stuk of dertig mensen voor nodig, heel veel meer niet om daar een goede fractie te hebben. En die 30 heeft hij inmiddels ja, maar wel. Dat is, dat is volgens dus mij ook, hij hoeft ook niks meer uit te bouwen. Hij wil volgens mij ook helemaal niet meer regeren. Hij hangt een beetje aan de rechterkant van het stuur. En hij zorgt ervoor dat er dingen... Iedereen is altijd, blijft altijd een beetje bang voor hem. Dat is volgens mij. Hij is de komt die gevreesd wil worden. Ja. Hij zal niet erop uit zijn om echt aan te vallen. Hij denkt van nou met 15 man heb ik genoeg invloed? Hè? Is iedereen bang genoeg voor me? En, dan kan en daar kan ik tot mijn pensioen zo blijven zitten. Ja. Meneer Vassen, u schrijft in uw boek rondom Wilders... dat de PVV als gedoogpartner van Rutte 1 langzaam maar zeker normaliseerde. Wat bedoelt u daarmee? Nou, normaliseerde als het gaat om het stemgedrag uh, in de Tweede Kamer. Kijk, eerst zag je dat de PVV... Uh, uh, nou ja, van alle partijen van na de Tweede Wereldoorlog, dan heb je het ook over de Boerenpartij en Janmaat en, en de CPN was er nog nooit een partij die zo vaak alleen stond in stemmingen als de PVV in de Tweede Kamer. En op een gegeven moment zijn ze in de, in de tweede termijn als gedoogpartner vrij trouw gaan meestemmen met het kabinet. En zijn ze ook begonnen met uh, het indienen van amendementen. Dus echt, uh, nou ja, dat is een wat taaier werk. Uh, dat is allemaal wat technisch misschien. Maar in ieder geval, ze, ze, ze zijn normaal als een normaal. ...normale partijen gaan meedraaien. Uh, relatief normaal, want ik denk dat er in Nederland geen enkele gedoogd... ...er is dan sowieso nog nooit een gedoogd partner geweest... ...maar geen enkele halve regeringspartij die een minister-president verwijt... ...eens normaal te doen en dat soort zaken. Dus in taalgebruik bleef het allemaal wel nog steeds ruw... ...maar relatieve normalisering, dat wel. En de PVV, Roland van Vliet, werd gisteren benoemd... ...tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Wooncoöperaties. Ja. Is dat een actueel voorbeeld van normalisering? Ook dat, ja. Dat is zeker ook een voorbeeld van die normalisering. En het is wel opvallend dat de PVV binnen de Tweede Kamer... als je het ook vergelijkt met die, oude, die partijen die ik net noemde... zoals de Centrum Democraten en, en de Boerenpartij... altijd wel mee is blijven draaien in commissies. In, uh, niet gemeden worden, niet uh, een, een, een, een totaal cordon sanitair omheen gelegd worden. Dat komt denk ik ook wel omdat Wilders natuurlijk... al zo lang in de Tweede Kamer rondloopt. En iedereen kent hem wel. Heel veel mensen in die Kamer kennen hem persoonlijk. Uh, hebben soms ook wel een soort mededogen met nou ja, alle beveiligingsmaatregelen, uh, waaraan hij onderworpen is. Misschien ook soms wel bewondering dat hij toch al doorgaat. Dus in die zin is die partij ja, dat, dat, dat, wel redelijk goed geïntegreerd in dat parlement. Hij, dus dat... hij maakt ook grootste deals hoor, met de andere fractievoorzitters. Ja, um, ja. Er wordt heen en weer gebeld van oké, okay, steun je mij hierin, dan steun ik jou daarin. Ja. Het is niet zo dat het een, een geïsoleerde partij is in dat opzicht. Normalisering, spoort dat ook met bijvoorbeeld het debat over het Marokkanenprobleem... zoals de PVV het noemt? Um, nou nee, ik denk dat dat een beetje de terugkeer is naar de oude PVV... die we zagen zo tussen 2006 en 2010. Dus uh, met gestrekt been erin, uh, grove taal. Uh, nee, dus dat is, dat is echt een, een... En dat zie je op meerdere vlakken, hoor. Zie je weer die terugkeer naar het oude, het oude model... Peter Keer van Pauw en Witteman heeft Wilders eigenlijk nog iets in de melk te brokken in Den Haag. Is die nog relevant? Nou ja, als politieke macht is hij gewoon niet zo relevant. Uh, maar wel als partij die de VVD steeds uh, scherper houdt. En waarbij je ook tijdens de verkiezingscampagne kunnen zien... dat Rutte heel erg bezig was om dat gat naar de PVV af te dekken. Uh, en daarna heeft Rutte dat uh, losgelaten en is hij met de PvdA gaan regeren. Dat wordt natuurlijk steeds erin gehamerd door Wilders... En dat zal ook steeds het probleem van de VVD blijven. Ik bedoel, de VVD moet, moet naar rechts om Wilders klein te houden. En dat, daarom is hier relevant eigenlijk. En dus Vossen... wat je zegt eigenlijk, is wat de PVV voor elkaar krijgt... is dat D66 groot blijft. Want de uh, linkerkant van de VVD zal naar D66. Nou ja, D66 heeft daar ook baat bij, ja. Dat klopt. Koen ja. Vossen, hier aan tafel werd al eens gespeculeerd... over het vertrek van Geert Wilders naar Amerika bijvoorbeeld. Uh, wat denkt u, hoe lang blijft de PVV-leider nog in die Tweede Kamer zitten? Ik denk nog heel lang. Uh, namelijk, een vertrek naar de Verenigde Staten is om een praktische reden van uh, hem al. Misschien moeilijk, is dat zijn uh, kosten voor zijn beveiliging op een gegeven moment niet meer betaald gaan worden door de Nederlandse overheid. En die zullen voorlopig nog wel uh, blijven. Het is ook de vraag welke denktank het nou precies zou willen hebben. Er zijn wel wat van die schimmige denktanks waar die vaag mee verbonden is. Maar uh, aan de andere kant, Wilders is ook, uh, dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Maar dit is een echte politieke junkie. Het is, uh, hij kan niet zonder de Tweede Kamer. Dus ik zie hoog dat hij misschien naar het Europarlement gaat. Maar ik, uh, hij kan, uh, het is ook niet zo dat hij burgemeester ergens kan worden of voorzitter van een bouwfonds. Hij is bijna gevangene op het Binnenhof en ook verslaafd aan het Binnenhof. En die constante dreiging, natuurlijk, die beveiliging om hem heen, de politieke ja. drukte. Vaak hij in de partij natuurlijk. Wat als die, ja, het is voor hem niet te hopen, straks om gezondheidsredenen niet meer kan? <tie> Staat er dan een opvolger klaar binnen de partij? Ja, er wordt wel eens gespeculeerd over Barry Matlener of Magiel de Graaf. Dat zijn wel namen die wel eens genoemd worden. Maar dat betekent ook dat de partij verdwijnt hoor, als dat gebeurt. Dat, dat lijkt mij dat het, dat het moeilijk gaat worden. Dat ik het zo zeg. Maar de, de potentie blijft wel. Dus... Wat vindt u van de manier waarop de media omgaan met de PVV-leider? Nou ja, waar de PVV heel erg goed in is, is in het permanent creëren van nieuwtjes. Uh, en uh, het zijn de typen nieuwtjes wat graag uh, men op teletext of nu.nl het uh, viel me ook op nu met het uitbrengen van, van mijn eigen boek... is dat de eerste vraag die je heel vaak krijgt... staat er nog een nieuwtje in? Hè? Men wil een nieuwtje hebben. Iets wat opvallend is. Van Wilders uh, uh, is agent van de Mossad. Of Wilders uh, uh, heeft zich ooit uh, positief over de islam uitgegaan. Nou, die nieuwtjes, die opvallen. Uh, uh, uh, en de PVV weet dat met al die Kamervragen en moties... Ook lokaal steeds op in te spelen. Dus bijvoorbeeld de PV Den Haag komt dan met een voorstel. We moeten de zebrapaden geel en groen verven. Nou, dat komt dan weer mooi op teletext. Of onlangs. We moeten een BTW-vrije maand gaan invoeren. Allemaal totale uh, luchtballonnetjes. Maar het haalt weer nu.nl nu of teletext. En daar. Zijn ze heel bedreven in? Peter Kee, politiek redacteur van Paul Witterman, Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en debat Badzaak en politiek historicus Koen Vossen, schrijver van het boek Rondom Wilders en Portret van de PVV. Zij maakten deel uit van het Forum Midweek Den Haag halen al die klassieke muzici hun prachtige en vaak ook oude instrumenten vandaan? Het antwoord is eenvoudig, het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. En dat viert het komend weekend het 25 jaar bestaan. Botte Jellema weet meer. Ja, zo'n 400 professionele muzikanten spelen op een instrument... dat ze in bruikleen hebben van dat fonds. En afgemeten aan dat getal, dus die 400, is het een van de grootste fondsen van de wereld. En een van die muzikanten is de 16-jarige Svenja Staats. Ze is violiste en won in 2011 het Prinses Christina Concours. En hier hoor je haar spelen. Uh, haar instrument, je hoort het uh, hier. Het is van het uh, Nationaal Muziekinstrumentenfonds. En uh, het viool is in 1902 gebouwd door Gilio Degani in Venetië. En ze is er heel blij mee. Ja, ik vind hem natuurlijk heel erg mooi, dat spreekt natuurlijk voor zich. Ik vind het mooi dat hij niet, hij is niet heel erg gelakt. Dus hij gliet niet zo heel erg. En voor de rest, ja, ik vind het hout gewoon heel erg mooi. Het is een beetje lichtbruin en donkerbruin dat wisselt zich een beetje af... Ja, het is gewoon vooral het gevoel dat je voelt als je hem vast hebt. Dat het bijzonder maakt. Kun je dat beschrijven? Oh ja, dat is zo vreselijk lastig. Ja, hoe kun je het beschrijven dat je van iemand houdt? Ja, ja zo voelt dat. Ja. Ja, dat je van iemand houdt, zoals schrijft dat Svenja zegt dat het kunnen bespelen van een goed instrument... je verder kan brengen als uh, muzikant. En ze heeft al, twee, eerder, eerder al twee, violen, twee andere violen gehad van het fonds. En dat uitzoeken van een instrument, dat is een heel precies klusje. Uh, nou, ten eerste kijk je natuurlijk of die goed in je hand ligt... of die niet te groot is en dat soort dingen. Daarnaast of de klank natuurlijk mooi is en of je, of je hem goed kan bespelen. Ja, Zo'n viool die doet natuurlijk niet altijd wat je wilt. En dat is juist ook de uitdaging. Soms uh, heeft hij ja, een wolf, dan kan, kan, komt er een nood, een nood komt er niet goed uit. En dan is het aan jou de taak om die juist wel eruit te krijgen. Dus dan is de vraag, ja, ben je naar dat soort uitdagingen op zoek... of wil je gewoon een viool die meteen aanspreekt? Hoe noem je dat nou, een toon die er niet uit wil? Is dit toch een wolf? Een wolf, ja. Een wolf? Ja, een wolf, ja. Ik weet het, dat klinkt heel raar, maar het een wolf. heet het. Een wolf. <laughs> Ja. Ik heb er nooit van gehoord. Dat is een, een noot die niet wil. En ligt dat aan jou of aan het nee dat, nee, dat ligt uh, aan het instrument, oh, ja, okay. dat is een... Heeft hij voor jou een wolf? Uh, nee, niet, zo, niet zozeer dat er echt door veelbouwer naar gekeken zou moeten worden. Maar nee, ja, er zijn altijd wel noten die lastiger eruit komen. Nou, ja. Ja, dat zijn ongeveer twee noten of zo. Dus dat valt wel mee als je nagaat hoeveel noten je of zo'n instrument kunt maken, natuurlijk. zullen ja, zich een paar mensen afvragen waarom kopen die muzikanten niet zelf gewoon een instrument? Ja, nou, dat ligt er vooral aan dat het zo verschrikkelijk duur is. Het fonds wil niet zeggen wat een individueel instrument waard is. Maar in hun jaarverslag kun je vinden dat de gemiddelde waarde van een aangekocht instrument zo'n 200.000 euro is. En Marcel Schopman is directeur van het Nationaal Instrumentenfonds, Muziekinstrumentenfonds. En hij legt uit waarom hij de waarde van Svenja's viool niet op de radio wil vertellen. Op het moment dat jij zegt dat er een uh, meisje, in dit geval van 16... Uh, door de binnenstand van Amsterdam loopt met bewijs van spreken een ton op de rug... Dan, uh, ja, dan, dan maak je het misschien toch iets los wat je niet los wil maken. Dus wij zijn als goed doel altijd heel erg transparant. Maar als het gaat over de prijs van een instrument... gekoppeld aan een bepaalde persoon, dan houden we meestal onze mond dicht. Het spijt me. Bij bewijs van spreken, een ton. Ja, je probeert het weer, hè. Het gaat echt niet werken, jammer. Nee, maar wat doet het met je? Ik kan me voorstellen dat het wel consequenties heeft voor hoe je ermee omgaat. Nou ja, als je natuurlijk een, ja, die viel is natuurlijk niet van jou, dus je gaat er sowieso voorzichtig mee om. Voor de rest, wat kun je beter doen dan gewoon heel voorzichtig zijn? Ja, dan op een gegeven moment maakt de waarde maar natuurlijk niet uit hoe voorzichtig ermee om te gaan. Je moet gewoon altijd voorzichtig zijn met iets wat niet van jou is. En vooral met zulke instrumenten waar zoveel mensen nog plezier van kunnen hebben. Hoe groot is die collectie eigenlijk van het Muziekinstrumentenfonds? Nou, die 400 instrumenten dus. En dan ook nog eens 350 strijkstokken. Die zijn ook heel waardevol. Ze hebben er eentje van 80.000 euro. En de totale collectie, die vertegenwoordigt ongeveer een waarde van 25 miljoen euro. En dat staat niet in vitrines. Wij zeggen ook wel eens dat wij een collectie hebben met een museale waarde... maar dat wij een mobiel museum zijn, namelijk een museum wat op straat is de hele dag. Dat is inderdaad een feit. Er gebeurt bijna elke dag wel iets met een instrument, schat ik dan zo in. Nee, dat is niet waar. Mensen zijn, net wat Svenja zegt... mensen zijn heel erg zuinig op hun instrument. Dat is natuurlijk ook van zo enorm belang voor je carrière en je ontwikkeling. Nou, Dat heeft Svenja wel gezegd, dat ze vanzelf wel heel voorzichtig ermee zijn. Plus het idee dat het van iemand anders is, niet van henzelf. Plus het idee dat het heel veel geld waard is... Uh, dat betekent eigenlijk dat er niet zo heel veel gebeurt. Er gebeurt wel eens wat, inderdaad. Ik herinner me een meisje wat aangereden is door een brommer... en haar cello totaal aan flarden uh, viel. Maar dat is eigenlijk het enige in negen jaar wat ik me kan herinneren. En die cello is trouwens uh, fenomenaal gerestaureerd. Dus je hoort daar eigenlijk niks meer van. Uh, hun muzikanten die moeten natuurlijk ook wel voorzichtig zijn. Want ook voor het Nationaal Muziekinstrumentenfonds... zijn het momenteel niet heel makkelijke tijden. Ze zijn hun subsidie kwijtgeraakt. En ook de grotere vermogensfondsen... die steunen ze nog wel eens in het verleden... die doen ook een stapje terug... En vorig jaar uh, hebben ze dus gemerkt dat hun inkomen met bijna een derde is teruggelopen. Het werk van het fonds blijft wel heel erg belangrijk voor jonge muzikanten, zoals Svenja Staats dus. Als je op een veel minder goede viool speelt, dat klinkt natuurlijk anders. En als je op een gegeven moment klaar met die viool bent en je kunt niet verder, die viool kan je een soort van tegenhouden. Je kunt niet meer leren en de dingen die je moet leren, bijvoorbeeld zo'n stomme zo toon eruit halen, die, die, je kunt ze allemaal al. Dan, ja, dan houdt het echt je ontwikkeling tegen en dat is zonde als je nog zo jong bent en nog zoveel kunt leren. Viool. Wat gaan ze doen om het jubileum te vieren? Komend weekend organiseren ze honderd concerten. Dat is dan verspreid over het hele land. Met natuurlijk ook die 100 instrumenten van het fonds. en Met 100 muzikanten die op die instrumenten spelen. En die, ja, dat kun, waar, die, waar ze precies spelen, dat kun je allemaal weer vinden via... het staat een linkje op onze eigen site, gids.nl. Waar ga ik naar nou kijken op televisie vanavond? Of ga ik gewoon in de tuin zitten en genieten van het mooie weer? Nou, we hebben natuurlijk gehoord dat Alex en Maxima... Dat we gewoon Alex en Maxima tegen, tegen ze mogen zeggen. Ze zijn namelijk geen protocolfetischisten. Het interview met het Koningskoppel wordt uitgezonden om vijf voor half negen op zowel Nederland 1 als RTL 4. En dan staat er verder de documentaire Israel Facing the Future op het programma. Het is een BBC documentaire die de vraag opwerpt hoe het land omgaat met de Arabische landen in de buurlanden. Om tien uur op BBC 2. Ja, goed kijken. Surf naar de gids.fm. Tot morgen dan maar weer. Ja, echt. Tot Tot ik vind dat we het wel een klein beetje mogen relativeren. Ik heb die... de radio nee, wacht afzetten. Nu, nu mag ik even. <laughs> Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. De beperking van vrijheden voor minderheden in Rusland. Dat deugt natuurlijk van geen kans. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik maar... vind dat we er uh, heel veel uh, nuttigs over gezegd hebben. Ja, <laughs> en vonkende meningen. werken, doen, geen gezeur, recht voor zijn raap. Maar je gaat ook niet doelbewust werken aan dingen die ik niet leuk vindt. Die jij ook niet, of wel?